De AIX, de Amsterdamse beursgraadmeter, is de handelsweek geëindigd onder de 400 punten. Dat is voor het eerst sinds 27 december. De AIX sloot 2,5% lager op 393,85. De daling wordt onder meer toegeschreven aan het afnemende vertrouwen in de Chinese economie... en andere opkomende economieën door de beperking van het stimuleringsbeleid... van de Amerikaanse centrale banken en de onrust op de valutamarkten. Ook de andere beurzen gingen daarom onderuit.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 Is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM in de avond. If love was a word, I don't understand. The simplest sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now. But every day, it gets better. It gets better. Are you loving the pain? We're swimming through his promises to keep the sun comes up. Love www.zfmzandvoort.nl